Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw gearresteerd die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis maandagmiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Waarom ze dat deed is nog onbekend. Uiteindelijk is de vrouw aan het eind van de avond overmeesterd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar ze zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond op een brancard afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel werden patiënten uit het gedeelte waar de brand uitbrak overgebracht naar andere ziekenhuizen. De Tweede Kamer blijft het oneens over hoe vee in de toekomst moet worden gehouden. In een debat bleek dat alle Kamerleden een dierwaardige veehouderij willen. Maar van mening verschillen over hoe dat moet. Er liggen nu vier plannen op tafel. Daarover is later deze maand een stemming. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV met 37 zetels de grootste partij. De partij heeft nu nog geen standpunt ingenomen. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip, aangetroffen, een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritiem inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. Op het schip zouden twee explosies zijn geweest waarna brand uitbrak... De bemanning bleef ongedeerd en is bezig het vuur te blussen. De Haagse band Sommieu heeft bij de uitreiking van de Edisons... de prijs gewonnen voor het beste nummer van een Nederlandse artiest. De jury prees hun winnende lied Tonight omdat het verbroedert en verbindt. Ook zanger Fleming en TikToker Roxy Dekker vielen in de prijzen. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan vannacht ook wat lichte regen vallen bij temperaturen tussen 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik geen kant van? Ik wil niet naar Cuba, dat is me te zoet. Ik wil niet naar Polen, dat komt nooit meer goed. Ik wil niet naar Lapland, daar is het te koud. En ik wil weg uit Nederland, want hier krijg ik het benauwd. Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan?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 Ik heb getwijfeld over België, België, België, België, België. België. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM. Ik zie Beautiful and I tell her every day Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change If perfect's what you're searching for, then just stay the same So don't even bother asking if you look okay You know I'll say when I see you